5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Minister Kamp wil geen herinvoering deeltijd-WW. Geen onbeperkte groei voor veehouderij. En Marconi Oeuvre Award voor Lex Harding. Minister Kamp voelt er niks voor om nu weer deeltijd-WW in te voeren. De deeltijd-WW werd in april 2009 ingesteld... om bedrijven de mogelijkheid te geven personeel minder te laten werken... of te laten omscholen. De maatregel werd een paar keer verlengd en liep op 1 juli dit jaar af. Werkgevers en werknemers vinden dat de regeling weer moet worden ingevoerd... omdat het werk weer inzakt. Kamp benadrukt dat deeltijd-WW een crisismaatregel is... die niet te vroeg uit de kast moet worden gehaald. De werkloosheid loopt wel op, maar ook het aantal mensen dat werkt stijgt, zegt Kamp. Hij denkt er nog over na of er weer deeltijd-WW moet komen en in welke vorm. Kamp heeft geen concrete plannen. De nationale politie wordt niet al op 1 januari ingevoerd. De Tweede Kamer betwijfelde al of die datum kan worden gehaald. En nu zegt de Eerste Kamer dat de wet niet meer voor 1 januari wordt behandeld. Voorzitter Broekers-Knol van de Eerste Kamercommissie Veiligheid en Justitie... verwacht dat het plenaire debat in de Senaat op zijn vroegste in februari of maart wordt gevoerd. De Tweede Kamer praat volgende week over de wet. Met de vorming van de nationale politie wil minister Opstelten... de huidige 26 regio's terugbrengen tot 10. Het nieuwe systeem is bedoeld om slagvaardiger te kunnen werken. Tegen een oud-directeur van woningcorporatie SGBB... is 4,5 jaar cel geëist voor fraude. Het is de eerste eis in een reeks zaken die het OM aanspant... tegen verdachten van fraude bij woningcorporaties. De SGBB is de stichting gereformeerde bouwcorporatie voor bejaarden. Vijf verdachten hoorden vandaag de eisen van het OM. Die variëren van 4,5 en 4 jaar cel voor twee bestuurders... en 9 maanden tot 2,5 jaar voor de anderen. Alle straffen zijn onvoorwaardelijk. Tegen de vijf zijn ook boetes geëist van 50.000 euro. De vijf zouden fraude hebben gepleegd met miljoenen euro's van de corporatie in drie vastgoedprojecten. Het geld ging onder meer naar dure auto's en vakanties.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 Vanmiddag was het een paar uur wat rustiger nadat het leger zich tussen de betogers en de politie had opgesteld. Vooral rond het ministerie van Binnenlandse Zaken heerst weer een grimmige sfeer. Er is straangas gebruikt en er wordt geschoten met rubberkogels. Dit weekend leiden de protesten in Egypte op. De toezegging gisteren van de militaire machthebbers dat de presidentsverkiezingen worden vervroegd is voor de protestbeweging onvoldoende.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 Alleen minister Bos van Financiën en premier Balkenende... besloten in 2008 over maatregelen die werden genomen... bij de aanpak van de kredietcrisis. Topambtenaar Olon Gren, de gren van het ministerie van Algemene Zaken... zei dat tegen de enquêtecommissie De Wit. En het ging dan bijvoorbeeld over de nationalisatie van ABON AMRO... en de steun aan ING en Egon. Volgens Olon Gren werden de maatregelen pas achteraf gemeld... aan de ministerraad. Ze benadrukten dat snelheid van handelen was vereist... De minister van Financiën was bevoegd om maatregelen te nemen... in overleg met de minister-president, zei ze. Volgens de topambtenaar had de premier vrede met die gang van zaken. De marconi Euro Award gaat het jaar naar Lex Harding... oud-dj bij Radio Veronica en een van de oprichters van Radio 538... en de tv-zender TMF. Lex Harding, de artiestennaam van Lodewijk den Hengst... krijgt de Europrijs omdat hij volgens de jury decennia lang... de jeugd inspireerde en het mediaclimaat in Nederland verrijkt... De Marconi Awards worden sinds 1996 uitgereikt aan radioprogramma's en radiomakers. De Ere ging de UVER-prijs naar onder andere Tom Mulder, Ferry Maat en Frits Spits. Toen besluit het weer. Vanavond en vannacht is het op een aantal plaatsen nevelig of mistig. Het koelt af naar drie graden in het binnenland tot acht aan zee. Morgen begint de dag met nevel en mist. Slechts af en toe ruimte voor de zon. Het wordt dan gemiddeld tien graden. Later op de dag trekt de zuidwestenwind flink aan en de dagen daarna van tijd tot tijd regen. AWB Verkeersinformatie: in de oostelijke helft van het land komt plaatselijk dicht de mist voor. Er staat er 160 kilometer file, ietsje meer dan gebruikelijk om deze tijd. Niet al te veel bijzonderheden, op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... bij knoop het Oude een file van 3 kilometer... waar staan de vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. De langste files die staan op de A15 van Europort naar Rotterdam... bij knoop het Vaanplein 8 kilometer... en op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij Noorderloos 8 kilometer. En de N302, de dijk Enkhuizen Lelystad, is nog steeds in beide richtingen afgesloten. De oorzaak is een ongeluk.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 8 over 5, goedemiddag. Komt er wel of geen nieuw onderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede? Die vraag wordt op dit moment beantwoord... tijdens een persconferentie in de stad... waar 11 jaar geleden 23 mensen om het leven kwamen. De verklaring is 10 jaar na de ramp afgelegd. Omdat er mogelijk nieuwe informatie betrof... Uh... Er worden onderzoeken toegelicht. Zodra er nieuws is, hoort u het hier op Radio 1. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om de schuldencrisis in Europa te beteugelen. Brussel wil meer toezicht op de begrotingen van de lidstaten in de eurozone om op die manier tot discipline te bewegen. Ook wil de Europese Commissie dat er Europese obligaties, dat worden de eurobonds, genoemd, dat die worden ingevoerd. Maar de Duitse bondskanselier Merkel maakte vandaag bekend niets te zien in het creëren van eurobonds. Ik halte het voor uitzend bekummerlijk, zeg ik. Onpassend. Dass die commissie heute im Fokus Eurobonds vorschlägt? Merkel vindt het ongepast en buitengewoon zorgelijk dat de commissie met het voorstel van het invoeren van Eurobonds komt. Zij gelooft niet in de werking van Eurobonds. Die kommunikatieve Wirkung wird sein: Durch Vergemeinschaftung der Schulden könnten we aus den Mängeln der Struktur der Europäischen Währungsunion hinauskommen. En genau das wird niet klappen, meine Damen. Het idee van de eurobonds is de totale schuld van de eurozone... gelijk over de 17-eurolanden te verdelen en daarmee de euro te redden. Maar dat gaat niet werken, al dus Merkel. We praten verder met Eva Wiesing van de economieredactie. Goedemiddag, Eva. Goedemiddag. Commissievoorzitter Barroso die weet natuurlijk dat Merkel geen trek heeft in die eurobonds. Want dat is op zich geen nieuws. Waarom komt hij dan toch met dit voorstel? Het probleem is dat Europa een beetje met de rug tegen de muur staat. Alles wat Europa tot nu toe gedaan heeft, het vergroten van dat nood. In Europa. Meer geld naar Griekenland. Uh, zelfs nieuwe regeringen in Griekenland, in Italië, zelfs verkiezingen in Spanje. Alles wat gebeurd is de afgelopen maanden. heeft helemaal niet tot meer rust in de financiële markten geleid. Eerder tegenovergesteld. Die rentes gaan alleen nog maar verder omhoog. Dus moesten ze met iets komen. En uh, er is op dit moment nog geen beter idee dan die eurobonds. Want wat is het idee daarachter? Hoe werkt het? Wat hopen ze ermee uh, te bereiken? Nou, het plan is om die schulden straks niet meer per land te financieren. maar Centraal in Europa één euro-obligatie uit te brengen. Dan heb je ook één rente. Dan kunnen die landen niet meer, ongestraft, niet meer afgestraft worden door de financiële markten als we er een potje van maken dat die rentes onbetaalbaar hoog worden. Uh, nu zie je dat die, landen, dat die rentes elke dag wat verder omhoog gaan. Vandaag is België aan de beurt. Je zag dat die rente van 5 naar 5,5% ging. Dat de markten helemaal geen vertrouwen meer hebben in België, omdat er maar geen regering komt, problemen met Dexia. Nou, dat moet verleden tijd worden straks met die eurobonds. Maar vanuit die redenering, en luisterend naar wat Merkel zei... wat we zojuist lieten horen, heeft zij dan toch gelijk... dat de sterkere landen straks garant moeten staan voor de zwakkere broeders? Het is wel het principe van één eurobond. Uh, het gevaar wat zij ziet is dat die zwakkere landen... straks weer achterover gaan leunen als ze geen last meer hebben... van die hoge rentes en niets, niets meer doen aan die financiële problemen... die ze hebben. Uh, vandaar dat de Europese Commissie... tegelijkertijd met plannen komt om uh, de landen wat meer in het gareel te houden. De tucht van de markt moet overgaan in de tucht van de andere... Europese landen. Maar dat moet natuurlijk wel heel erg goed geregeld worden. Anders gaat Duitsland, maar ook Nederland, er absoluut niet mee akkoord. Bovendien betalen Duitsland en Nederland nu hele lage rentes... omdat ze gezien worden als een veilige haven voor beleggers binnen Europa... En met één eurobond gaat de rente voor Duitsland en Nederland natuurlijk ook omhoog. Dan luister ik even goed naar, dus ook voor Nederland kost dat Nederland veel geld? Hè? Ja, dat kan echt om miljarden gaan. Want gemiddeld is de rente op Europa, in Europa van die verschillende staatsleningen op dit moment zo'n 5,5 procent. Terwijl Nederland voor tienjaarsleningen 2,5 procent krijgt. Uh, dat, dat scheelt echt een miljard of 2,5 procent moet betalen. Dat scheelt echt heel erg veel geld. Maar dan moet je ook wel weer bedenken... dat die rente juist zo laag is vanwege die eurocrisis. En we komen een beetje in een andere fase terecht... waarin ook landen als Nederland en Duitsland... zo langzamerhand besmet worden door die eurocrisis. Je zag vandaag dat Duitsland 6 miljard wilde ophalen... in de financiële markten. Uh, dat is heel teleurstellend verlopen, die obligatieuitzetting. Ze hebben niet eens dat hele geld kunnen plaatsen... Uh, je ziet dat beleggers kennelijk die rente te laag vinden. Uh, het is een veilige haven, maar als je maar 2% krijgt... niet eens 2% krijgt, terwijl de inflatie hoger is... Uh, terwijl je geld wel tien jaar vast zit, moet je afvragen of je een goede deal hebt. En zeker op een dag dat ook al gesproken wordt over eurobonds... en dat Duitsland meer garant moet gaan staan voor andere Europese landen. Dus uh, dat zijn wel zorgwekkende ontwikkelingen. Ja. En als dit het, het niet wordt... kom je dan uit bij de geldpers maar aanzetten bij de nou ja, Europese Centrale Bank? <laughs> het is wel het andere alternatief. Er wordt gesproken of over die eurobonds... met dat hele vangnet wat er omheen moet. Of de ECB moet die rol gaan, uh, op, op zich nemen. Die, zich, die die nu al een beetje heeft, maar dan voluit gaan. En kijk wat Duitsland dan vindt. Goed, dat is het volgende station. Even Wiesing van de economie Dank Dankjewel. wel. Hoge eisen door het Openbaar Ministerie in de zaak tegen de verdachte van de miljoenenfraude rond de Stichting Gereformeerde Bouwcorporatie voor Bejaarden, SGBB uit Hoofddorp. Tegen de hoofdverdachte en ook tegen oud-SGBB-directeur Gerard van der Zee Gerard van der Zet, eiste het OM een straf van 4,5 jaar onvoorwaardelijk. Verslaggever Mark Hamer was in de rechtbank in Utrecht. Een dik dossier heeft het OM ervan gemaakt. Voor een opzomming van het verzamelde bewijsmateriaal... hadden de officieren van justitie vandaag maar liefst 3,5 uur nodig. Harde woorden vielen er in de richting van de verdachten. Kenmerkend is dat alle verdachten werden gedreven... door hebzucht en inhaligheid. Daarom pleegden ze strafbare feiten. Deze collectieve geestesgesteldheid... die van een volstrekt gebrek aan moraal en aan gemeenschapszin... de samenleving nog wel het meest... Ik vind het opvallend dat geen van de verdachten toegeeft dat de manier waarop ze hun miljoenen verdienden niet deugde. Het OM heeft meer fraudeonderzoeken lopen naar woningcorporaties. Waarvan die bij de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale het meest bekend is. Het OM neemt de fraude bij deze woninginstellingen hoog op. Volgens persofficier van Justitie, vrouwtje Heus, is dit ook een verklaring voor de pittige strafeis. Er sprake van uh, fraude met gemeenschapsgeld. De oud-directeur van de woningbouwcorporatie uh, heeft er samen met zijn medeverdachte voor gezorgd... dat de woningbouwcorporatie te veel geld betaalde voor vastgoedtransacties. En uh, ja, die winst die is uiteindelijk in hun zakken verdwenen. En die winst die is gefinancierd uit gemeenschapsgeld. De samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat woningbouwcorporaties en hun leidinggevenden zich integer gedragen. En deze meneer heeft in, het, in de ogen van het OM zich absoluut niet integer gedragen. De grote vraag die het OM vandaag probeerde te beantwoorden, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Hoe is de directeur en zijn companen te werk gegaan? De handelswijze kwam er eh, kort gezegd op neer dat... De oud-directeur samen met de vastgoeddirecteur projecten voorstelde aan de woningbouwcorporatie. En daarbij hebben ze kunstmatig de prijs opgehoogd. En die kunstmatige ophoging, dat was in feite hun winst. En die hebben zij via allerlei bv's en valse facturen naar zichzelf teruggesluist. Het OM wil niet alleen dat de verdachten voor fraude worden veroordeeld, maar ook voor deelname aan een criminele organisatie. Opnieuw persofficier Heus. Het is uh, een criminele organisatie omdat het OM vindt... dat er sprake is van een structureel en georganiseerd samenwerkingsverband... dat als oogmerk heeft om misdrijven te plegen. En dat is een, een criminele organisatie. Ze waren echt als een groep aan het opereren. Wat we hebben gezien in het onderzoek is dat er heel veel afspraken werden gemaakt. Er werd afgestemd, er werd overleg. Er werd, werden werkafspraken gemaakt en er werden winstafspraken gemaakt. En dan kan je zeggen er is sprake van een criminele organisatie. De verdediging ontkent dat er sprake is geweest van strafbare zaken. De komende dagen mogen zij het woord voeren in de rechtbank van Utrecht. Op 22 december volgt de uitspraak. Nou, het aantal dieren zal in Nederland komen. Het was uh, twee weken stil en toen kwam er ineens toch een levensteken... van de Russische ruimtesonde die Mars in kaart moet brengen. Daar hebben we het zo meteen over. De avondspits bijna de bij John Bakker was iets drukker dan normaal gesproken. Is dat opgelopen? Nou ja, dat is nog steeds zo. We zitten nu op 170 kilometer. Normaal zitten we nu zo rond de 150, 160 kilometer. Dus het valt allemaal wel mee. Wel zijn een aantal spitsstroken vanavond weer niet, niet opengegaan vanwege de mist. Vooral in het oosten van het land komt nog plaatselijk dichte mist voor. Een paar opvallende files op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... bij knopend Oude Rijn, 4 kilometer. Daar staan de vrachtwagens stil op de rechter rijstrook. Verder veel vertraging op de A15, Europort richting Rotterdam... bij knooppunt Vaanplein, 11 kilometer... Op de A50 van Arnhem naar Os bij Knoop het Ewijk 11 kilometer. En op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Knoop het Ewijk 8 kilometer. En de N302, de Dijk enkhuizen Lelystad, is nog steeds in beide richtingen dicht. De oorzaak is een ongeluk. Op dit moment wordt er een persconferentie gehouden in Enschede... over de vuurwerkramp. Roel Pauw is daarbij aanwezig. Roel, wij konden in het uh, begin nog heel eventjes meeluisteren... om vijf uur met die persconferentie. Volgens mij gingen de heren er eens even goed voor zitten. Ja, klopt. Ja, het is ook een heel verhaal aan het worden. Ze zijn nu al een kwartier onderweg, denk ik, zo ongeveer. Op dit moment is commissaris Niebert aan het woord. En die behandelt succesief een aantal onderzoeksvragen die zijn geformuleerd... Uh, naar aanleiding van onderzoek dat vorig jaar is gestart. En dat weer naar aanleiding van een getuigenverklaring van een familielid. Van een van de directeuren van uh, SE Fireworks. Die beweerde dat het plan bestond om op de zaterdag 13 mei aan het werk te gaan. Er moest nog een of ander uh, bord van een jubilaris worden versierd met vuurwerk enzovoorts. enzovoorts. Nou daar... Uh, heeft het Openbaar Ministerie aanleiding in gezien om uh, het onderzoek nog eens eventjes een beetje op te schudden. Zoals gezegd zijn daar een aantal uh, vragen uit uh, voortgekomen... en die worden nu uh, successiefelijk behandeld door, het, uh, door uh, de mensen achter de tafel. En de vraag waar het om gaat is, komt er nog een nieuw onderzoek? Uh, hebben ze daar een nou ja. antwoord op gegeven? <laughs> nee, nee die, het, het, het, het antwoord op die vraag die zal... Uh, als laatste woorden uh, gegeven, vermoed ik. Uh, ik heb wel een, een, een beetje een idee welke kant het op gaat. Want uh, er zijn allerlei beweringen gedaan uh, de af, het afgelopen jaar. Nou, bijvoorbeeld over uh, de aanwezigheid van die uh, werknemers van SE Fireworks op het terrein op uh, die bewuste 13 mei. Uh, volgens het openbaar ministerie en de politie uh, is dat nergens uitgebleken. Uh, er bestond wel het voornemen om dat te doen. Dat is uh, uitgewisseld op een verjaardagsfeestje de avond voor zaterdag de 13e. Maar er is niet aan te tonen dat die mensen dan ook daadwerkelijk aan het werk zijn geweest. Nou ja, en uh, als dat harde bewijs niet geleverd kan worden, dan heb je toch een probleem. Uh, hetzelfde geldt voor, ja, dan wordt het heel, heel gedetailleerd hoor. Een ontstekingskast, daar zat een slot in, dat is bij onderzoek gebleken... Lijkt een beetje raar, hè? Uh, ontstekingen die kunnen een hele uh, uh, kettingreactie uh, op, de, op, op gang brengen. Waarom zit er dan een sleutel in uh, de, de, uh, de deur van dat kastje? Nou, dat blijkt allemaal volgens... Uh, ...de protocollen die gelden in de vuurwerkbranche heel normaal te zijn. Want los van het feit dat daar een sleutel in zit... ...zijn er nog allerlei veiligheidsmaatregelen... ...die onrechtmatige gebruik van die ontstekingen kunnen voorkomen. Dus zo worden uh, één voor één de beweringen die uh, de afgelopen tijd zijn gedaan... Uh, en die nieuw licht zouden kunnen werpen op uh, de vraag of het onderzoek misschien in zijn totaliteit overgedaan zou moeten worden um, um, ja, behandeld. En wat ik al zeg, ik heb een beetje het idee dat um, het openbaar ministerie het hierbij zal laten. Maar het is een beetje prematuur om dat te zeggen. Goed, ik zou zeggen, hou vol, een behoorlijke spanningsboog daar in Enschede. Roepa, het u denk ik na half zes en anders na zes nog een keer. De groei is er nog niet uit. Van staatssecretaris Bleker van Landbouw kunnen veebedrijven nog best groter worden. Uit een vandaag verschenen rapport over de toekomst van de veehouderij in Nederland... blijkt verder dat Bleker geen principieel tegenstander is van megastallen. Het totale aantal dieren zal waarschijnlijk niet groter worden, denkt hij. Nou, het aantal dieren zal in Nederland de komende jaren niet eens toenemen. Daar, uh, daar is geen enkele aanwijzing voor. Uh, maar het aantal bedrijven neemt wel af. Dus dat betekent dat het aantal dieren per bedrijf uh, behoorlijk kan gaan toenemen. En uh, dat is een ontwikkeling die u wel of niet toejaagt? Ja, ik vind dat ik, voor een deel kan die ontwikkeling prima doorgaan. Uh, als alle aspecten van volgezondheid en dierenwelzijn enzovoort en milieu op orde zijn, dan kan dat allemaal prima doorgaan. Uh, dus u bent geen principieel tegenstander van mega- of gigastallen? Nee, ik ben, uh, uh, ik vind, ik ben een groot voorstander van een uh, ruimte bieden voor. Uh,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 hier in Nederland thuis hoort. En nu heeft u vastgesteld dat daar nog wel groei in is te bereiken. Houdt dat in dat u als het ware het aantal dieren in Nederland... op hetzelfde niveau wil houden als nu... maar dat u de toppen eruit wil halen... en wat daar afgaat, dat dat bij die gezins- en familiebedrijven erbij komt? Ja, de, de, ontwikkeling, de feitelijke ontwikkeling is natuurlijk dat er veel bedrijven stoppen. Uh, geef nou groeimogelijkheden voor dat... Typische Nederlandse gezins- en familiebedrijven. En dat zullen echt grote bedrijven kunnen gaan worden. Hè? Van, dan heb je het over 300, 400 melkkoeien. Dat zijn grote bedrijven. Dan heb je het over 200.000 vleeskuikers. Dat zijn grote bedrijven. Maar dan kun je dan ook wel twee gezinnen. Uh, kunnen daar een boterham aan, aan verdienen. Dat zie ik als uh, de groei van het Nederlandse uh, uh, gezinsbedrijf. Waar dan ligt de grens eigenlijk? Dat, dat, dat weten we niet. Maar, maar voor mij is één ding duidelijk: er is een grens aan de groei. Er kan nog heel veel groei in, in 9,5% van, van het gezins- en familiebedrijf. En om die groei ook mogelijk te maken... en om ook de veehouderij acceptabel te houden in Nederland... vind ik dat er een wettelijke mogelijkheid moet komen... dat als zich excessen voordoen, dat we die tijdig kunnen keren. Dat is als het ware... Maar er zijn heel veel mensen die zeggen... die grenzen zijn nu al lang bereikt. Die blijft een beetje vaag. Geen excessen, nee. geen ongebreidelde groei. Maar ja, dat zijn woorden en geen aantallen. Nee, dat zijn woorden, maar die woorden kunnen wel aantallen worden en ook tot hele harde maatregelen nemen als je de wettelijke mogelijkheid hebt gecreëerd om in te grijpen. Maar daar moeten dan ook grenzen gesteld worden. In, die, in deze nota die je nu heeft gemaakt staat dat niet. Nee, maar we doen ook niet alles in één keer. Uh, we gaan eerst met elkaar uitspreken dat, er, uh, dat we geen excessen willen, dat we wel ruimte willen voor het uh, gezins- en familiebedrijf. En dat we een wettelijke mogelijkheid willen creëren om in bijzondere omstandigheden te kunnen inroepen om een grens te stellen aan een groei die we niet acceptabel vinden. Zo, staatssecretaris Bleker zei dat tegen Hans Andringa. Meer duidelijkheid over het aantal dieren dat een veebedrijf kan hebben, dat komt volgend jaar. Want dan uh, komt de gezondheidsraad met een advies over de risico's, de gezondheidsrisico's van de grote veehouderijen. Voor het eerst in weken is er een signaal ontvangen van de Russische marszonde phobos Grunt. Twee weken geleden werd die gelanceerd, maar het lukte de Russen niet om contact te krijgen met hun zonde. Vanochtend ving de Europese ruimtevaartorganisatie ESA onverwacht toch een signaal op van de ESA. Philip Schonians, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat voor signaal komt er dan binnen? Ja, er is een, er is een commando uitgestuurd door een grondstation van ESA in, in Australië. En uh, dat commando dat was had de bedoeling om de ontvanger van uh, die zonde uh, aan te zetten. En uh, na een tijdje is er een signaal teruggekomen dat hij dat inderdaad gedaan had. Dus dat was heel erg bijzonder en ontzettend lang naar gezocht. Hoe, hoe klinkt het dan? Wat voor, wat voor commando en wat voor uh, reactie is het dan? Um, ja, dat commando is gewoon een van de softwarecommando... wat met de radiogolven wordt, uh, wordt uitgestuurd. En in dit geval met hele zwakke golven... Want, uh, we moesten een hele brede bundel uitsturen, omdat we niet weten waar die, waar die satelliet ergens was. Ja. En daar kon, hij dan, ja, daar kon hij dan gelukkig op antwoorden. G hij gaat, vliegt ook maar heel kort over zo'n grondstation heen, dus er is niet veel tijd. Het is een beetje schieten met hagel, maar dat is uiteindelijk toch gelukt. Rijk geschoten. En waar is fobos Current? Um, ja, die draait om de aarde. Ja. En Phobos uh, is, uh, is een maan van Mars. Hè. Daar moeten uh, die zonden naartoe. Maar uh, daar is u nog lang niet. Want uh, die uh, zonde die draait nu uh, op een baan van uh, ongeveer 200 tot 300 kilometer hoogte om, rondjes om de aarde. En uh, moet op een gegeven moment moet hij zijn motoren aanzetten om naar Mars te gaan. En uh, dat is niet gelukt. Dus die motoren staan al uit sinds 8 november. Nee, want wat heb je nu, nu je dat signaal hebt gekregen? Betekent dat dat nu ook echt contact kan worden gelegd door de Russen, neem ik aan, om die motoren aan te zetten? Ja, dat is nu de bedoeling. En hoe doe je dat? Um, ja, dat, dat, hoe dat softwarematig in elkaar zit, dat zou ik verder ook niet weten. Maar de, de, de Russen die weten dat natuurlijk wel. En uh, het is nu duidelijk dat, uh, dat als hij over dat Australische station komt... wat uh, twee keer per dag gebeurt, en vanavond weer twee keer... en dat ze dan zullen gaan proberen om uh, een commando uit te sturen... Uh, aan die, uh, naar die zonde, zodat hij zijn motoren kan aanzetten. Maar ik denk dat ze eerst gaan kijken of ze... Kunnen erachter komen wat er nou precies aan de hand is met dat ding. Maar er is niet veel tijd, dat is het grootste probleem. Ja, hoeveel tijd hebt u? Nou, een paar dagen eigenlijk. Een Want, paar dagen. Uh, ja, uh, hij zit nu op 200 kilometer hoog, dus het dichtstbijzijnde punt. En elke dag, doordat er toch wel een klein beetje lucht is, daar, uh, zakt hij uh, terug naar de aarde met uh, 500 tot 700 meter. Dus met, uh, met enkele dagen, dan, uh, ja, dan is hij te dichtbij en dan kan hij de mars niet meer bereiken. En dan stort hij neer? Ja, dan zou die neerstorten, ja. En dan verbrandt die voor het grootste deel in de dampkring. En een klein beetje blijft over en dat uh, stort ergens neer. Oh, dat is geen gevaar van een... Uh... Zonder die ergens op een stad terecht kan komen. Nee, nou, het, het, het, voor dit interview heb ik een rapport opgestuurd gekregen. En daar staat in dat de kans 1, 1 op de 40.000 is dat er iets uh, daarmee zou gebeuren in Europa. En dat is nog nooit gebeurd tot nu toe. En uh, ook met dingen die gecontroleerd naar beneden gekomen zijn. Dus we zijn er in wezen niet erg bezorgd over. Maar hoe het is, is beter als we hem naar Mars krijgen. Ja, hoe groot is de kans dat hij inderdaad die motoren kan starten en richting Mars kan gaan? Ja, daar zou ik niks over durven zeggen. Nee. Want het uh, is een Russische aangelegenheid. We weten nog niet um, wat er aan de hand is. De, de Russen hebben Europa gevraagd of wij wilden meehelpen. Met name omdat we in Australië daar een station hebben. En, uh, en daar is natuurlijk veel zon. Dus de zonnepanelen die krijgen veel stroom. Dus uh, daardoor kon die, het kleine ontvangertje wat moet vaststellen... dat er dat verbinding is, die, die zou dus beter kunnen werken... dan vanuit een Russisch grondstation. Maar wij hebben alleen maar die dienst verleend eigenlijk aan, uh, aan de Russen... Om, uh, om contact te leggen. En zij kunnen het opknappen. Het is spannend. De komende dagen weten we of de Mars zonder Fobos...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 Kantoorpanden, bedrijfshallen, winkelruimtes, horecagelegenheden of bouwgrond. <coughs> Vind de ruimte voor uw onderneming op fundainbusiness.nl. Geef LC 4 cadeau. Kijk op wwwlcu 4nl cadeau Hey, dat online boekhouden gaat nu wel heel snel. Ja, dat is supersnel werk in de cloud. Huh?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 President Saleh van Jemen heeft ingestemd met een overeenkomst om de macht over te dragen. De ondertekening van het akkoord werd live uitgezonden op de Saoedische staatstelevisie... waar de jemenitische president Saleh vandaag aankwam. De overeenkomst is opgesteld door Arabische landen. Saleh draagt de macht over als vicepresident en er komen binnen 90 dagen verkiezingen. In een ruil voor het overdragen van de macht wordt de president niet vervolgd. In Cairo is het opnieuw onrustig. In de zijstraten van het Tagierplein wordt weer gevochten. Er klinkt geweervuur en ambulances rijden af en aan. Vanmiddag was het een paar uur wat rustiger... nadat het leger zich tussen de betogers en de politie had opgesteld. En minister Kamp voelt er niets voor om nu weer deeltijd WW in te voeren. De deeltijd WW werd in april 2009 ingesteld om bedrijven de mogelijkheid te geven personeel minder te laten werken of te laten omscholen. Kamp benadrukt dat de deeltijd WW een crisismaatregel is die niet te vroeg uit de kas moet worden gehaald. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Gerrit Timstra. In het hele land, met de uitzondering van het westen, komt nog altijd dichte tot zeer dichte mist voor. In Lelystad bijvoorbeeld is het zich nu zo'n 70 meter slechts. Vanavond en vannacht kan de mist zich weer uitbreiden over het hele land. De temperatuur komt vannacht uit op een graad of 6 in het westen... tot lokaal 3 graden in het oosten. En morgen krijgen we wat meer wind... en daardoor begint de mist in de loop van de ochtend op te lossen. Wel ontstaat er dan bewolking, maar morgenmiddag breekt de zon door. In het Binnenland blijft de mist wat langer hangen, want daar is ook minder wind. De temperatuur komt uit op 8 tot 11 graden. De wind waait morgen uit het zuidwesten. Neemt in de loop van de dag toe naar matig windkracht 3... tot vrijkrachtig windkracht 5 aan de kust. Vrijdag passeert een koufront met bewolking en wat regen. Daarna klaart het weer op. Het wordt vrijdag een graad of 8. In het weekend verandert er weinig. Zaterdag is het droog, misschien wat mist, maar ook zon. Zondag kan er wat regen vallen. Het wordt dus wat wisselvalliger. AWB verkeersinformatie In de oostelijke helft van het land komt plaatselijk dichte mist voor. 160 kilometer aan file en dat is heel normaal voor dit tijdstip. Met wel vrij veel vertraging op de A15 van Europort naar Rotterdam... bij knooppunt Vaanplein 11 kilometer. Op de A50 van Arnhem naar Os bij knooppunt Ewijk 10 kilometer. En op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij knooppunt Ewijk 7 kilometer.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 Vijf over half zes is het. Goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Ja, er komt maar geen einde aan de Arabische lente in. Lente, weer een ontwikkeling. Met een handtekening, live op televisie dus, heeft de president van Jemen zijn aftreden bekendgemaakt. Saleh was 21 jaar president van Jemen... en daarvoor was hij al lange tijd in Noord-Jemen aan de macht. Journalist Judith Spiegel in Jemen. Judith, uh, Saleh ondertekende de machtsoverdracht alleen in Saoedi-Arabië. Hebben jullie dat kunnen zien in Jemen? Ja, dat was ook kunnen zien. Omdat, uh, grappig genoeg eigenlijk... we hier vaak zonder elektriciteit zitten... maar op het moment van ondertekening... allemaal aan de stroom werden gezet. Dus iedereen kon op televisie luid volgen... hoe de president tekende. En hoe reageren uh, de jemenieten die jij om je heen hebt... op deze beelden en, en deze boodschap? Nou, eigenlijk verdeeld. Ik heb een paar mensen gesproken net... Uh, waarvan de ene zegt... Uh, nou, hartstikke goed, dan kunnen we gewoon een nieuw begin maken. En de ander zegt... Ja, dat is verschrikkelijk, dus want nou krijg je te maken met zijn zoon, en dat is eigenlijk nog erger. En, uh, want die zoon die beheerst eerste het leger, dus uiteindelijk zal de Belastwaardig ook nog wel zijn tentakel in die maatschappij houden. Uh, het, het, het wordt nu pas echt erg. Nou, dat zijn de meest uiteenlopende reacties, uh, maar er zeker geen ontwikkelde waks. Het ik las ook al dat er vanmorgen een grote protestmars gepland uh, is om uh, hier, te, hier te protesteren. En heeft hij bedongen, um, de president, dat, dat hij verder geen last met justitie krijgt? Hebben we dat goed begrepen? Ja, dat klopt. Dat is al heel lang in de pijpleiding, de immuniteit. En dat is ook dat de demonstrant heel erg dwars zit. Zij zeggen uh, dat het een oorlogsmisdadig is, dat hij berecht moet worden. Nou, die geluiden uh, die zijn bekend. Ik begrijp dat ook wel. Maar tegelijkertijd uh, zijn er ook wel mensen die zeggen: ja, nou ja we moeten het hier ook gewoon maar mee doen. En die immuniteit die wordt hem gegeven door de golfstaten, uh, niet per se in de hele wereld. Maar goed, hoe dat juridisch precies in elkaar zit met die dieren, dat is nog heel onduidelijk. Het Judith Spiegel, dankjewel voor het laatste nieuws uit Jemen, waar als het goed is over twee maanden verkiezingen komen. Dag 10 van de openbare verhoren van de commissie vandaag. De parlementaire enquêtecommissie die de bankencrisis van 2008 onderzoekt. Een van de hoofdvragen is wie trok er aan de touwtjes... toen de banken gerest moesten, gered moesten worden. Verslaggever Wilco Boom op dag 10, Zeg maar, wie was dat? Dat was Wouter Bos, vicepremier en minister van Financiën... in het laatste kabinet Balkenende. En het was niemand anders dan Wouter Bos. Topambtenaar Kajsa Ollongren... Uh, nu uh, secretaris-generaal op Algemene Zaken... en toen raadsadviseur financiën van premier Balkenende... die vertelde de commissie uh, vandaag haar fijn hoe dat zat... met die besluitvorming destijds. En volgens haar was het eigenlijk Bos, de, uh, de, de man die met zijn ambtenaren... de maatregelen bedacht en organiseerde. En hij besprak dat wel met premier Balkenende. En dat deed hij ook wel vooraf. Maar uh, eigenlijk speelde hij de hoofdrol in het, uh, het kabinet. Dat stond eigenlijk helemaal buitenspel, vertelde Ollongren... tegen commissielid Grashoff. De afstemming tussen de minister van Financiën en de minister-president. Mogen wij nu stellen dat alle besluiten ten aanzien van de crisismaatregelen... vooraf met de premier zijn besproken? Ja, ik, dat denk ik wel, ja. En de ministerraad? Euh, heeft die vooraf deze maatregelen allemaal besproken? Nee. Niet? Allemaal niet? Ik denk dat deze maatregelen allemaal... achteraf in de ministerraad zijn gemeld. Ja. Ja, eerder is dus al aan de orde geweest dat het parlement eigenlijk ook buitenspel stond. Want dat kwam er helemaal niet aan te pas. Dat hoorden van die maatregelen pas achteraf. Als ze hem ook al bekend waren gemaakt. Nou ja, nu blijkt dus minister Bos besprak het allemaal wel van tevoren met Balkenende. Maar ook andere ministers hadden er verder niks over te zeggen. Nou, de commissie vindt dit nogal kras. Deze absolute hoofdrol voor uh, Wouter Bos. Maar volgens Gren was het logisch. En had premier Balkenende er ook vrede mee. Ik denk dat er toen snelheid van handelen vereist was. Dat was belangrijk. Uh, de minister van Financiën heeft dat in overleg met de minister-president gedaan. En de minister van Financiën uh, is of en was bevoegd om dat te doen. Is het helemaal zo logisch als het klinkt? Uh, het gaat natuurlijk wel om tientallen miljarden die besteed zijn. Omdat het ging over het financieel stelsel en de stabiliteit van het financieel stelsel in Nederland. En daar is de minister van Financiën voor verantwoordelijk. Dat is de leidende motivatie geweest. Ja. U had daar vrede mee. De premier had er ook vrede mee. Balken dus, toen de premier die er vrede mee had, zegt zijn topambtenaar. Maar Wilco, destijds waren er toch wel verhalen dat het hem niet zinde? Ja, maar dat ging dan vooral om de positieve aandacht... die Wouter Bos destijds kreeg voor zijn aanpak van de crisis. Hij steeg toen enorm in de peilingen... en dat deed wel een beetje pijn bij de premier destijds. En op een CDA-congres in die dagen legde hij ook nog eens aan de, de congresgangers uit... dat hij op de achtergrond wel degelijk ook een hele belangrijke uh, rol speelde. Maar hoe dan ook, zijn topambtenaar zegt nu onder Ede dat premier Balkenende er destijds vrede mee had met die situatie. Dat was vanmiddag even eerder. Vandaag, toen hoorde de commissie een topambtenaar van de Nederlandse Bank... En die stond in de Beklaagde Bank. Hoe kan dat? Ja, uit alles in het verhoor van uh, de heer Hoebe van de Nederlandse Bank... bleek dat de commissie vindt dat die toezichthouder... in de aanloop naar de crisis veel te afwachtend is geweest. Eigenlijk op zijn handen is blijven zitten... toen de crisisverschijnselen er al waren. Uh, maar de Nederlandse Bank deed dus eigenlijk volgens de commissie te weinig. En dat leidde inderdaad tot hoorbare irritatie... tussen Hoebe van de Nederlandse Bank en commissievoorzitter Jan de Wit. Had u niet veel beter ja, en nee. nee, veel sneller moeten handelen al in 2007...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 Ja, de Nederlandse bank heeft het duidelijk volgens de commissie niet goed gedaan. Omdat ze te weinig heeft gedaan. Ja, en de Nederlandse bank vindt het niet fijn, dat oordeel. Het is in elk geval wel duidelijk geworden na vandaag, dat oordeel. Hoewel we nog 2,5 week verhoren te goed hebben van de commissie te wit. Eh, te beginnen morgen met weer een aantal bankiers. En dan luister jij weer mee op dag 11. Het overzicht van deze parlementaire enquêtecommissie te vinden op onze site. Dan gaan wij naar de persconferentie die in Enschede wordt gehouden over de vuurwerkramp. De vraag was, is of er een nieuw onderzoek komt naar die ramp. Want er waren nog altijd veel vraagtekens, er waren nieuwe getuigenissen geweest. Roel Pauw is in Enschede en volgt die persconferentie. Roel, um, ja, wat is de conclusie? Is het al duidelijk wat ze gaan doen? Ja, een half uurtje geleden vertelde ik over het uiteenravelen van al die verhalen... geruchten, getuigenverklaringen, enzovoort, enzovoort... door uh, uh, commissaris van de politie um, Nieuwert. En uh, daarna kwam uh, hoofdofficier Wilbert Tomezen van het Openbaar Ministerie... aan het woord om te zeggen tot welke conclusie dat heeft geleid. En die klinkt als volgt. Dat dit onderzoek geen nieuwe feiten of omstandigheden heeft opgeleverd... die leiden tot een aanwijsbare oorzaak... ...van de buurwerkrand. Betekent ook dat er geen informatie is bekend geworden... ...die een nieuw strafrechtelijk onderzoek zou rechtvaardigen? Ja, dus geen nieuw strafrechtelijk onderzoek. Um, alle geruchten enzovoort die zijn zeer serieus en minutieus onderzocht... Uh, ...door de politie en door het Openbaar Ministerie. Maar geen daarvan heeft aanleiding gegeven om een nieuw strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Bijvoorbeeld tegen... Uh, directeur, uh, de directeur van SA Firework, tegen personeelsleden of wie dan ook. Dus uh, um, daarmee lijkt de kous af te zijn. De, de zaak wordt gewoon helemaal gesloten? Ja, daar ziet het nu naar uit. Ja, je weet nooit uh, of er nog weer nieuwe feiten komen. Uh, RTV Oost heeft vorig jaar uh, een aantal nieuwe getuigen weten tevoorschijn te toveren. En op grond daarvan heeft het Openbaar Ministerie toen gedacht... dat er misschien toch nog even nader onderzoek moest plaatsvinden. Ja, je weet nooit of het boek echt definitief gesloten zal worden. Maar in elk geval heeft deze nieuwe exercitie... Hè, dus het Openbaar Ministerie had twaalf uh, onderzoeksvragen geformuleerd. Het onderzoek naar die vragen heeft in elk geval geen reden gegeven... om een nieuw strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Goed, Roepau was dat vanuit Enschedeen. Vraagtekens bij de echtheid van een groot aantal Rembrandts. Een inmiddels bejaard echtpaar deed lange tijd onderzoek. Zometeen. Verkeersinformatie, John Bakker bij de ANWB. Er zijn wat ongelukken gebeurd. En daardoor loopt het vast op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam... voor knooppunt Kleinpolderplein, 10 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... voor knooppunt Terbrechtseplein, 4 kilometer... Daar zijn drie rijstroken afgesloten en na een ongeluk op de A76 vanuit Heerlen naar Geleen bij nut 4 kilometer. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer open. Nog wel helemaal dicht is de dijk en Lelystad, de N302. De weg is in beide richtingen afgesloten. De oorzaak is een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Kunstverzamelaars Apple en Hattie Bleker hebben veertig jaar lang onderzoek gedaan naar het werk van Rembrandt. Of hij het allemaal wel zelf heeft geschilderd. Dat deden ze op eigen houtje, buiten universiteiten en musea om. Hun onderzoeksmethode is en blijft geheim. Ook verslaggever Joris van der Kerkhoff krijgt daar niets over te horen. Ik hou korte inleiding. Ik hou een korte inleiding, ja. Over dit hoef je allemaal niet te melden hoor. Want? Dit, dit is niet nodig om naar de buitenwereld te brengen. Ik wilde net zeggen dat we in een huis vol schilderijen zaten. Kunt u, kunt u zeggen dat u in een uh, gezellige omgeving zit? In een gezellige omgeving, in Lochem, met uitzicht uh, op de mist uh, buiten. En op de kerk. Nou ja, ik kan er wel zeggen dat er veel schilderijen zijn in uw huis. Ja, ja, ja maar er zit geen behang op de muur. Dat in ieder geval niet. Oké. Okay. U hebt onderzoek gedaan 40 jaar lang naar Rembrandt. U met z'n tweeën. Ja. U bent chemicus. Ik ben chemicus van eigen. U bent bedrijfsadviseur en nog, uh, nog heel veel meer. Zij al uh, dat een dag 24 uur heeft. en uh, dat je maar 4 uur hoeft te slapen. Dus dat je vooral niet stil moet zitten. Wij, de self-made kunsthistorici, hebben daar erg veel tijd aan besteed. Ja. En hebben uiteindelijk dit boek geschreven: Rembrandt, schilderijen, echt, gedeeltelijk echt, niet echt. Hoe bent u zo zeker van uw zaak, wat hier allemaal in het boek staat? Ja, daar staan wij volledig achter. En dat hebben we door de jaren hebben we dat uh, via verschillende kanten hebben we dat uh, getoetst. En aanvullend uh, hebben wij zelf een methode ontwikkeld die uh, wij tot het jaar 2030 uh, nog, uh, uh, zeg maar, in een, uh, in een mooi doosje laten bij de notaris. Klinkt wel heel vaag en spannend. Maar kijk, interessant is namelijk dat we het samen gedaan maar als het ging om de beoordeling van het schilderij, dan werkten mevrouw en ik separaat. En we kwamen pas naar buiten, wanneer we dezelfde uitkomsten hadden. En in de regel hadden we dat. En als het niet zo was? Dan, ging dan gingen, we we, we kijken. gingen we weer opnieuw. Dan hadden we kennelijk ergens iets gemist. We overlegden niet specifiek waar het zat. We begonnen weer van voren af aan om het hele verhaal weer correct op papier te krijgen. Nou kan ik duizend keer gaan vragen hoe jullie dat dan gedaan hebben. En als u het al zou vertellen, is natuurlijk nog maar de vraag... of ik dan begrijp wat jullie ja, gedaan hebben. Ik wil kennis hebben van schilderijen... Uh, met deze methodiek om te komen tot de vaststelling... van wie is de schilder geweest en wanneer is het gemaakt en waar. Maar aanraken is er niet bij. Hè? Het is niet zo dat u ze allemaal onder handen hebt gehad. Dat hebben we er... wel gezien ja, hoor. We hebben, we hebben de wereld rondgereisd en we hebben. het grootste deel van alle schilderijen hebben wij fysiek uh, ja, ik... gezien. En aanraken hoeft niet. Nee, dat is flauwkeurig. Cool. Op sommige momenten kon het. Maar sommige hingen een beetje hoog en dan er je er niet bij. Je ja, zou had... wel willen, hè? Zou... Ja, je zou er echt overal aan willen snuffelen. Maar zo zijn uh, er meerdere mensen die uh, oordelen geven zonder eraan gekomen te zijn. Want dat is gebruikelijk. Uh, je kunt het oordeel geven over een Rembrandt... zonder uh, eraan te snuffelen ja. en uh, zonder eraan te zitten. Ja, daartoe zijn wij in staat, ja. Maar al die andere deskundigen ook? Ja, dat weet ik niet. Ik ken de werkwijze van die andere deskundigen niet, want... Die, zeggen, die schrijven wel, maar die zeggen ook niet exact wat ze nou wel en wat ze niet doen. Dus, dus eigenlijk bent u heel netjes door te zeggen dat in 2030 uw methode naar buiten ja. komt. Ja. Aantal gemaakte schilderijen. Uh, uiteindelijk hebt u 679 schilderijen uh, onderzocht. Ja. Uh, 395 zijn echt uh, van Rembrandt. Een aantal mensen moet u teleurstellen die denken dat ze een Rembrandt in huis hebben. Maar volgens u is dat dan niet zo. Dat uh, vinden wij heel sneu. Als dat zo is. Ik ben ervan overtuigd dat een groot deel van de historici in de wereld. zal gaan zeggen. van ja, die blekers die kunnen nog veel meer vertellen. Maar ik geloof er niks van. Dus ik kan me die reserve. kan ik me wel voorstellen. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Maar als men één keer weet. hoe het in zijn werk gaat. en men heeft daarbij een gedegen. achtergrondskennis. van schilderijen en technieken. en wat iets meer zijn dan ben ik ervan overtuigd... dan wordt het zonder meer als een hulpmiddel geaccepteerd... om de echtheid van het schilderij vast te stellen. Dat is voor mij duidelijk. U vertelt het met een lachje... Uh, waaruit blijkt dat u het echt zeker weet. Ja, we weten het heel zeker. En u ook. Ja. ja. Over 19 jaar... En ik denk niet dat wij zo lang bezig zijn... en dan ons, onze hersenpan uitvringen als een spons... om die informatie op papier te krijgen... dat je moet geloof hebben in de zaak die je doet... en het werk wat je levert dus vandaar. Dank voor uw verhaal. In dit uh, bijzondere huis. Met, uh, oh ja, be, het was geen behang, hè, wat erin. Ja, ja. Het, is, het doet een beetje muziaal aan, hè? Een beetje. Ja. Ja, dus wij, wij noemen het altijd troep. Oh. Ja. Antieke troep. O, troep. Oh, er hangt helemaal geen Rembrandt. Nee, hier niet. Nee, dat is, nee, dat is ook niet we, spannend, hè? Ont is afgeraden om hier Rembrandt neer te hangen. Dat is ons afgeraden. Niet ja. spannend. Vrijdagochtend, dan presenteren meneer en mevrouw Bleker het boek... waarin ze alle Rembrandts bespreken. Willen jullie alsjeblieft helpen om gewonden op te vangen? Die oproep die deed de Libische Overgangsraad aan NAVO-landen. Nederland antwoordde en besloot 52 gewonden... voor maximaal een half jaar op te vangen. Die liggen inmiddels verspreid over 22 medische centra hier in Nederland... en ze worden geholpen door buddies. Het zijn mensen in dit geval die Arabisch spreken en die graag willen helpen. Assalamu alaikum. Alaikum assalamu. Hallo van 28 is hier in de ziekenhuiszaal in Maastricht in gesprek met een patiënt. Wat heeft deze meneer? Hij heeft een schotwond aan zijn rechter schouder. Er zit nog wat uh, metaal in zijn schouder en dat moet nog schoongemaakt worden. Jij spreekt Arabisch, kun je even vragen hoe het met hem gaat? Ridis elik een schotwond Een zijn ja, niet helemaal. Goeie dat. Hij zei nee, het gaat prima. Het gaat goed. Je bent bij dit project betrokken. Wat doe je zo al voor de, voor de mensen hier? Ik ben hier onder andere om te vertalen, om te helpen en kijken wat ze nodig hebben. Bijvoorbeeld hun mobieltjes opwaarderen, zodat ze weer families kunnen, kunnen bellen. En geruststellen, uh, bijvoorbeeld een Arabische krant halen. Heb je het met hun inderdaad ook over wat ze hebben meegemaakt in Libië? Ik vraag niks over dat soort dingen, want ik vind toch dat is iets uh, waar ik er buiten sta. Maar soms hebben ze het wel over, ja, we hebben dit gezien, dat gezien. Maar ik laat hem wel praten. Dus niet zo dat uh, we daar niet over hebben. Dus, uh, maar ikzelf vraag er niet naar. Want het zou natuurlijk inderdaad bijvoorbeeld kunnen dat er iemand, uh, nou ja, van een Gaddafi-aanhanger bij wijze van spreken, ook onder de gewonden is hier in, uh, in Nederland. Ja, wie weet. Maar dat is niet, uh, het ligt niet. Uh, ik, ik ben niet degene die daarover oordeelt. Dus uh, we zijn hier om de gewonden te helpen. En uh, ja. En meer weet ik niet, en hoef ik ook niet te weten. Dan mogen ze zes maanden in Nederland blijven. Straks gaan ze dus ook weer, moeten ze ook weer terug als ze helemaal hersteld zijn. Ga je nog wel contact met ze houden? Nou, dat, dat zien we dan wel, dat weet ik niet. Ik, ik bedoel, ik, we zijn hier om ze te helpen. En uh, ja, we zijn hier niet om elkaars telefoonnummers uit te wisselen... En, en andere contactgegevens uit te wisselen. Uh, dus uh, ja, wie weet. Maar ja, dat, uh, we zijn hier voor ons werk en niet, uh, niets anders. Een verslag hoorde u van Martijn van der Zanden. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. Er komt dus geen nieuw strafrechtelijk onderzoek naar de oorzaak van de vuurwerkramp. RTVO steedt op tv live verslag over het feitenonderzoek. In het gemeentehuis van Enschede is zojuist een persconferentie daarover begonnen. Collega Rob Vorkink heeft ook al bijna twee jaar onderzoek gedaan naar het dossier van de vuurwerkramp en sprak ondertussen veel getuigen van toen. En die collega heeft er mede voor gezorgd dat dit feitenonderzoek er kwam, zegt de omroep Trots. De zender herhaalt daarom nog even het fragment waarin de verslaggever zijn onderzoeksresultaten overhandigt aan de politie. Het is eigenlijk goed dat u dat aan heeft. Dank u. En, uh... We gaan het in ieder geval bestuderen en we zullen kijken waar we mee kunnen. Goed, ze hebben het bestudeerd. Al voor het begin van die persconferentie net stonden veel reacties op de site van RTV Oost. Dit is net zo'n doofpot affaire als de Kennedy-moord, schrijft iemand. Jammer dat er geen tijdmachine bestaat. In NRC Handelsblad een grote brede foto van het Tahrirplein in Cairo. Die maakt nog eens goed duidelijk hoe massaal er weer wordt gedemonstreerd. Nu niet tegen Mubarak, maar tegen het militaire bewind... dat inmiddels negen maanden de dienst uitmaakt in Egypte. Het lijkt wel of ik een déjà vu heb, zegt een vrouw van 60... die er opnieuw staat te demonstreren. Ze neemt niet eens foto's, zegt ze... want het zouden precies dezelfde zijn als in januari en februari. Een ander zegt... De vorige keer zijn we vertrokken voordat het werk af was. Nou, die fout gaan we geen tweede keer maken. Het parool heeft gekozen voor een gedetailleerde foto. Te zien zijn vijf jongeren die proberen het traangas op het plein te ontvluchten. Veel betogers klagen over het gas dat zeer sterk zou zijn. Betogers die het hebben ingeademd gaan braken en raken bewusteloos, dat zeggen artsen. Op Twitter wordt zelfs beweerd dat het zenuwgas is. Maar dat is zo goed als uitgesloten, schrijft het parool. Mogelijk is het CR-gas. Dat is natuurlijk. Een sterkere variant van traangast. Het werkt langer door en het is mogelijk ook kankerverwekkend. Een verrassing op Radio 2 voor de vroegere discjockey en radiobaas Lex Harding. Hij krijgt dit jaar de Marconi Oeuvre Award. Dat is een belangrijke radioprijs. Harding was jarenlang presentator van de Veronica Top 40. Hij begon bij Radio Dolfijn trouwens, was de oprichter van Radio 538 en de tv-zender TMF. Hij kreeg het nieuws over de award te horen tijdens een interview op Radio 2. Hij reageerde niet echt enthousiast op. Ik, uh, ik was eigenlijk wel verheugd dat die bekers aan mij voorbij gingen. Oh, serieus? Van, nou, die marconi Euro award wordt alleen maar uitgereikt... aan degenen die actief zijn in de radio. Dat was ook een van de redenen dat ik ermee opgehouden ben. Dat ik hem nooit zou kunnen krijgen. En hij kreeg hem wel. Begonnen bij Radio Dolfijn, zei je? Radio Dolfijn. Even nou. opgezocht vanmiddag. RTV Rijnmond heeft het over de Rotterdamse actrice Elisabeth Versluis, die is overleden. In de jaren 60 en 70 deed ze mee aan hoorspelen. Verder zat ze bij het Rotterdamse toneel. Het bekendst werd ze door televisieseries als Oppassen en Medisch Centrum West. Versluis deed ook mee aan Toen was geluk heel gewoon. Ze was toen al ver in de tachtig. Dus we moesten de tekst wel kort houden, zegt schrijver en acteur Gerard Cox. Hij gaf haar dus vooral one-liners zeggen Jaap Kuyman die belt op van ik ben gegijzeld, want natuurlijk helemaal niet waar was. En dan zei Nel tegen de ma, Jaap is gegijzeld. En dan zei zij, wees blij. En dat deed precies goed. En een necrologie van Elisabeth Verslaas vindt u vanzelfsprekend ook op onze site nos.nl. Na zessen, dan zijn we terug met het Radio 1-journaal. Nog een half uur. Dan minister Kamp van Sociale Zaken over de bezuinigingen op onder meer de kinderopvang. We gaan er bijna allemaal op achteruit volgend jaar, maar dat was u vast nog niet ontgaan. Dat en meer. Tot zometeen na zessen zijn we terug. Goedenavond, welkom bij Nieuwsuur met Nieuws, Achtergronden en Sport.